Goeiedag, en geweldig hè, zo op deze manier een plaat, uh... oh ja, je staat nog niet open ja, zeg maar. ik kan hey, praten wat ik wil, maar dat ja, uh, uh, dan ben ik uh, vaak stil. Maar, okay. nee, maar, maar nu niet zeg maar. Maar nu wel, ja. Uh, ja. Oh ja, uh, even zo. Ja. Uh, Bart? Yeah. Bart is onderweg. goedenavond, Bart. Oh hallo, goeienavond. Nee, nee nee, kijk dan zitten we al in de uitzending zeg maar. Dan, oh, no. dan, en de andere Bart komt nu binnenlopen. Bart komt ook even, Dag, Bart heeft net gebeld. Dagblad. Uhm, <laughs> die is zo flauw. We hebben we hem al. Nee, ja, we hebben natuurlijk Bart van de Ven van Kika aan de telefoon. Jawel, jawel jawel. <laughs> En ge geweldig, geweldig vorige week, hè? Ja, was super, hè? Wat ja, een was, feest. dat uh, is goed geslaagd, ja. En wat een, wat een bedrag! Ja, goed hè, 42.500 euro. Wel Kijk, ja, als je feliciteert. Wat is het percentage dat Lex krijgt? <laughs> ja, niks, hè? Helemaal niks? Oh, oh. De volgens mij één de... flasje water volgens mij gehad van ons. Dat meen je niet. Oh. Eén flesje water op de hele avond? Ja, volgens mij wel, ja. kunnen ook Dat is niks voor Lex. Was het zijn broer? Hé? <laughs> het mij <maar> niet, <laughs> maar hij was een beetje ziek, hè? Ja, we hebben, oh, was, een, ja, was het voor de avond toch of na de avond? Dat is ik was, hij was tijdens de avond al. Oh, tijdens de avond. Oh, want het ja. viel mij op. Even voor de, voor de luisteraars, die uh, natuurlijk ons hier... We hebben wacht van de fan van Kika aan de telefoon. Volgens mij deed hij ook al die aankondiging. Heb je al maar, gezegd, oh, ja. maar niet uit, doen we het nog een keer. Want het is zo fantastisch dat we het, dat, dat, dat te vinden. Ik heb jou meer gezien op die avond dan ik zelf. Ja, ik weet niet. Meer. Volgens mij heeft Lex nog meer gedaan dan mij, maar misschien heb ik dan wat langer afgestaan zo. Ja, ik, ik heb, ik heb niet Maar Lex heeft dus... toch bijna iedereen aangekondigd. Misschien op eentje ja. na, maar verder heeft iedereen aan- en afgekondigd. Oh, op een gegeven moment heb ik zoiets van, oké okay, is dat nou Lex of is dat Bart van Kika? Nee, dat is Bart van Kika, nee, inderdaad. Of Lex, ja. ja. Bart Uiting, zo. <laughs> ja, zoiets, ja. Lex van de Ven, nee. Zou, zou, zou leuk zijn voor volgend jaar, dan hoef je Lex ook niet meer te vragen. Doe jij het? Nee, nee, nee. We willen hem wel erbij hebben, hè. Ja, Tof, is toch, toch wel? wel leuk. Hey, ja, ik vind wel leuk, ja. Vertel, vertel eens over je, over je dag vorige week. Over je dag? Ja, die was super, hè. Die begon, uh, die begon meteen goed met een sponsorbuffet, wat daar uh, in de staai was. Met uh, 60 sponsoren, die uh, hopelijk volgend jaar natuurlijk weer meedoen. Hè? Dus daarom uh, doen we dat ook onder andere natuurlijk. En daarna uh, nou, nou begon uh, meteen, uh, klas van zeven gingen de deuren open, hè, of tien voor zeven. En toen uh, liep het meteen hartstikke vol. En die avond was eigenlijk uh, meteen hartstikke geslaagd, dus uh, en zo is hij doorgegaan tot, uh, tot half twee. Ja, heb, je, heb je er iets voor meegekregen? Uh, ja, meer als vorig jaar, dus uh, <laughs> nee, het was echt super, ja. En, en, en de artiesten, die waren natuurlijk ook hartstikke enthousiast? Ja, nee, die, die, die, die blijven enthousiast, die worden steeds enthousiaster, dus, dus uh, nee, die waren hartstikke, hartstikke enthousiast. Ja, die zijn ook lang blijven hangen, de meesten, bij ons uh, onder, dus uh, dat is hartstikke leuk, ja. Ja, en, en, maar, ja, ja, ja wat wil je zeggen? Ja, nee, waarom praten wij eigenlijk Nederlands? Of, omdat als nope. ik uh, Limburgs gepraat had dan eh uh, dan uh, oh, dan niet. Oh nee, nee dat dan hij al meteen. meteen. Dan schakelt het blerikse deel van, van uh, Venlo schakelt weg. Oh nee, dan het we maar zo. precies weer via ondertiteling gaan. Verder ja, gaan, precies. Okay. Ja, en dat, dat is nog technisch niet mogelijk op dit moment. nog dus niet. Liever even Nederlands inderdaad. Maar je mag okay. ook gewoon Limburgs terugpraten. Dat is ik kan niet. Erg, zeg maar. Ja. maar. kennen de Limburgs? Oké, okay, ja, ja wordt moeilijk dan. Maar <laughs> nou Bas was er ook bij hè vorige ik, week. Ik was er ook bij ja, klopt. Ah, ah, wat vond jij ervan? Ik vond het een erg leuk, uh, erg leuke avond. Ik heb er echt van genoten. Eh? Super artiest, dat was uh, echt geweldig. Ah, ah, wat vind je het leukste van de avond? Ja, bijna natuurlijk, maar... <laughs> nou Bas. Um, Bas, hoogtepunt. Nou, ik ben ontzettend fan van, uh, van Nido Lottem. Eh? Dat vond ik erg leuk. Bram en Ruud, Bappie Kraft. En ja, Dennis, die vond natuurlijk Thij en Marij in van de hoogste Nee, ik. Ik, ik, nee sorry Bart, ik, ja, ik ben er ook geweest. Uh, ik heb dadelijk, ik okay. heb dadelijk twee, twee kritieke puntjes. Die komen nog, de kritische vragen. Okay. Maar Thij en Marij, dat was wel het, het punt. En dat was ook trouwens het, het fijne, dat het rustig was op het toilet dat ik even kon. <laughs> dus als je de volgende keer weer Thij en Marij, gewoon een beetje laat op de avond. Als ik dan uh, naar het toilet moet, dan weet ik wanneer ik moet gaan. Ja, oké. Okay, ja, ja. nee nou, smaak. Ieder was een smaak. Nee, maar ieder ieder Onder het was auto, gewoon een ontwikkeling nodig. He? Het dus was gewoon een geweldige <laughs> avond. Uh, had je zo'n zo groot bedrag verwacht? Uh, nee, nee. Ik had, ik, we hadden wel uh, gehoopt op, uh, op 38.000, want we hadden in 2006 18.000 en uh, vorig jaar 28. Ik denk nou, als we nou 38 uh, mogen halen, dan zou het helemaal top zijn. Maar dit, uh, dit slaat alles. ja. En, wat, uh, en volgend jaar, wat volgt jullie dan? Uh, 58.000? <laughs> ja, dat is ik wel ja. Er ligt al over mensen er in de stijken, de nieuwe. Dus uh, ja, ja, morgen ja, gaan we gaan we een rondleiding krijgen daar, dus dan zullen we eens kijken. Morgen al? Ja, morgen al. Jij ja, moet een beetje een idee hebben hè, hoe het eruit komt te zien. Dus ja, we krijgen moet... even een privé rondleiding daar. Dus jullie Aha. gaan nu al beginnen met de voorbereidingen voor uh, volgend jaar. Ja, ja, daar we zijn we al mee, mee bezig volop hè, Met, hele, met uh, de vrijwilligers en het bestuurtje. En uh, we zijn er goed na aan, denken, ja. Tip van de sluier? Uh, ja, Boris is er onder andere bijvoorbeeld. Ik, ja. heb, ik heb twee momenten om naar het toilet te gaan. Nou, no, no, no dan is <laughs> er wordt een grote plasavond voor jou, <laughs> <laughs> <laughs> Dus ja, extra voor jou, Inge. <laughs> het heb een zijkavond inderdaad. Ja, ik weet het nu al, zeg maar. Boris de, de, komt, de, de ja? Verder was het leuk, want ja, maar, uh, hier staan wel mensen, kinderen is erbij. Uh, uh, Bers in de Berg, uh, um, even kijken, Frans Teunen, die ah, W3, enzovoort. Ja, dus er uh, ja, wordt van alles en nog wat weer. Met de nachthavers ook? <coughs> uh, nee, zondag. <laughs> zondag, oké. Okay. Het oh, podium een beetje te klein, uh, zeg <laughs> ja. maar, zo op die manier. nee Wat een geweldige avond, de artiesten ook zo, uh, zo goed. Misschien een klein kritiekpuntje, steeds uh, die, die, die stiltes ertussen. Dat mensen Dank niet... Veel. Dat er in één zo'n DJ begon te spelen met, met steeds dezelfde platen. Oh ja, ja, dat is nou steeds dus twee keer is dat gebeurd. Ja! Omdat we, omdat ja, dat we is even we vils. ze opbouwen, hè. En we <laughs> hebben om moeten ruilen omdat... Uh, dat de eerste acte nog groot was, dus ja, dan krijg je even vijf minuten stilte. Maar goed, dat is niet erg, denk ik, als je vijf en een half uur uh, daar bent op een avond. Nee, want het was ook een lange avond, hè? Ja, dat dat we wel is wel gezellig. Ja. Ik had zoiets van dat nou, zal wel om 8 uur, 9 uur beginnen en stond er een in een keer 7 uur! Ja ik ja, we zijn ja. er tijd bij, anders krijgen we het allemaal niet rond, zeg. Ja, die diaktiezen die moeten wel uh, een paar liedjes uh, kunnen doen uh, natuurlijk. Ja, en, ja. en de stempels, die, die krijg je met geen mogelijkheid van jou Heb <laughs> nee, ja, ik hem nog? Ik, heb, ik, ik, ik, heb, ik, ik zie hem <laughs> nog een klein beetje. Dat is een zich van volgend jaar dan, als je het zo houdt. Ik heb no, de, de, de, <laughs> de tweede K nog, zeg maar. Dus, uh... <laughs> Oké, okay. ja, dan kun je volgend jaar weer zo mee naar binnen, hè? Nee, Je zegt al, al, al bezig met de voorbereidingen voor volgend jaar, jij zei al Frans steun is hoe ziet zo'n voorbereiding er dan uit voor jullie, behalve dan die rotleiding en al die artiesten bellen? Uh, ja, dan gaan we weer met een bestuurtje bij elkaar zitten, met mijn vriendin, met mijn ouders en schoonouders en, en vrienden. Wat noem jij en, bestuur? Oké, okay, ja. Ja, je dus, <laughs> familie. Allemaal, we, dat, zijn, ja. Al, we zijn allemaal bekende vrienden en familie van elkaar Dat dat zijn een leuke daar. Ja. Dus uh, nee, in het formeel gaat dat er altijd naartoe. maar dat is een stuk fly en uh, wat, wat gekletst en wat gedaan en wat, wat we hebben gemaild en, uh, en zo brengen we er altijd weer een uh, leuke avond aan, ja. En, uh, en morgenavond? Ja? Dan uh, komt het natuurlijk op tv. Ja, klopt, ja. Wacht, uh, heb je al iets gezien? Of, uh... ik, heb, ik heb een heel klein zakje gezien. Oh, je hebt al een, een première gehad, zeg maar. <laughs> ja, klopt. Ja. Sneak preview. Dan heb je hier al een <laughs> stukje liggen. Voor ja. nee, de reclamespot uit. die heeft ja, gezien. Het ziet zeg maar. goed uit. Ja. Nee, nee, nee, met, uh, nee. Het is wel leuk. Ja. Morgenavond uh, vanaf half zes draait het eerste deel. En die draait dan als het goed is een uur of half elf door, achter elkaar natuurlijk hè. Ja. En dan uh, zondagavond komt het de tweede deel erop. En dan uh, zal de uh, ook wel niet, laten we het tweede deel zetten dan. Ga je echt een speciaal nog kijken met, de, met de alle vrijwilligers ofzo? Of, uh... Ja, maar allemaal niet. We wouden eigenlijk naar een maar dat ging niet. Maar dan ga ik morgen uh, ga bij, uh, bij mijn schoonouders kijken, hè. Want uh, jij ja, woon in Breeders, dus krijg je niks van Omroep Zandu. Jammer, dan Moeten we even he? uitwijken, naar de grote stad. We <lacht> moeten toch weer gaan fuseren, zeg. Maar. Alweer gaan fuseren. Je ons <lacht> helemaal. Ja, nee, alles, ik, wou, ik wou bij Zandu, maar ik was de enige. O, dat we bij Helder, dus ja. Even, ja. Voor, voor een aantal mensen, je bent vorige week hier dan, dan geweest, zeg maar. Uh, heb je al een en ander uitgelegd, natuurlijk. Kika is natuurlijk niet alleen in Blerik. Nee. dat is overal in Nederland. Uh, maar als we als we het vergelijken, hoe groot is Kika Bleerik dan? Uh, ja, Kika Bleerik is in principe niks. Kika, ik, doe, ik doe Kika Limburg, zeg maar. En dit concert uh, voor een initiatief wat we erbij doen. En uh, Kika is inderdaad Nederlandse stichting, en Landelijke en het uh, draait allemaal op initiatieven. Als het toevallig doen we het eigen concert dan. maar uh, het gaat om spanning, marathons, om bedrijfsopeningen, buurtbarbecues. Uh... Met diezelfde artiesten ook? Nee, nee, nee, maar het is allemaal handen, he. kroon, Ik wil Frans steuners dat eens op zo'n spin zie. zien. Frans aan het spinnen. Ja, dat zou, zijn, hè? Gang. Dat, dat zou zijn, Maar dit, allemaal, allemaal die initiatieven, natuurlijk allemaal voor het goede doel. Mm -hmm. allemaal, voor, allemaal voor de kinderkankerbestrijding dan, hè. Ja, nou, supergoed, uh, doel natuurlijk. En, en, en, en qua, qua opbrengsten, zitten we dan een beetje goed hier in de regio? Ja, we zijn goed bezig, ja, hier. vorig jaar hadden we... met de landelijke zichting 5 miljoen, dus... 5 miljoen? Nou, 5 miljoen, ja. En de hele buurt wint mee! Nee, <laughs> o, op die manier. Nee, volgend jaar, de datum is ook al bekend, hè? Ja, 21 maart. 21 maart. En wanneer kunnen we kaartjes kopen? Ja, daar hebben we niet gekeken naar handen. Nou, ik, ik heb er nu al zin in, in, in Kika 2009. Echt ook. In, vooral in, in Frans Steunis en Boris en uh, wie kwamen er nog meer? <laughs> uh, ja, T&R? Nee nee nee, die komen voor niet? Oh, die komen niet! Oh, oh, met een stand-auto oh, oh, oh. ik niet, maar... Held. Nou, jammer, held, echt waar, nu komt ik in -Rud. Hef, als je, Ja? als ze ook komen? Ja? Ja, ik moet even kijken wat allemaal past, hè. we hebben zich wel weer aangeboden, Kimmel. maar hè, ik moet even kijken wat past hè. Oké. Okay. Ja, maar hebben tegenwoordig een reserve-lijst zelfs, dus... Uh. Een reserve-lijst? Ja, ja. En wat voor ze staan daar ongeveer op? Uh... Brammaruut. Ja, Bram oh, die staan bovenaan oh, dat... op de reservelijst. Ja, nee, nee, we moeten even kijken wat past. Dan een beetje afwisseling, hè? Goed. Nou, dus, dat, ja, ja. Goed, dat iedereen, uh, iedereen mee wil werken, ja, zo. Ja, dat is echt super. Hé, hey, hey Bart. Ja? Mocht, uh, mocht Lex nou niet kunnen, hè? Volgend jaar. Uh, wij zijn met z'n vieren. <laughs> ik was er al bang voor, ja. <laughs> en misschien dat het leuk is. Ja, ik denk het ook, ja. <laughs> we houden contact. Nee, dat is goed, ja. We spreken hier weer. Komen. We, we blijven je volgen. Ik zal het afschrijven, ja. Zo ja, stalkerachtig zeg maar. De denk er eens goed over na. PZN ja. onderop Venlo. Ja kijk ik, ik onthoud het wel. Vorige week ben ik daar geweest bij jullie ja. Nou, uh... En wij zijn nooit ziek. <laughs> ja vorige week was er iemand niet toch? We hoeven geen flesje waard. Nee Dennis was er vorige week niet. Vorige week niet. Die, nu, die nu Nederlands praat dus. Ja kijk ja dat, uh, ja, dat is meteen de storende factor. Ja uh... <laughs> dat zal je maar gezegd worden. Nou. Ja. <laughs> Nou Bart, ja. dankjewel. Hij is toch stil man. <laughs> ja. Tot zover. Hij is, niet, hij is niet, vaak niet vaak stil. Maar nu wel. Nou, nee Bart, ja. dankjewel. Hartstikke goed initiatief. We hebben heel erg genoten uh, vorige week, natuurlijk dit weekend, op Omroep Venno TV. Uh, de de tv-registratie van de artiesten voor, uh, voor Kika. Hmm. Uh, noem nog eens één keer het exacte bedrag. Even. <laughs> 42,500 euro is het geworden. Een miljard. Gefeliciteerd. Echt waar. Ja. Oh, trouwens, we hebben een website, he. www.kikalimburg.nl. Ja. Staat ook alles op. En uh, Mijn vriendin heeft ook zelfs, ja, we kunnen niet achterblijven. we hebben zo'n huis gemaakt. Ja, ook al. Noem het adres oh, even. Ja, ja, hè. Ik ga nou. je vanavond toevoegen even vanavond ja. en toe bij mijn vriend. Doe ik hou je eraan. En wij ja, pissen ook. Vanaf straks ook te vinden op de PZN Hives, inderdaad. Nou, wij, okay. wij gaan ook met onze tijd mee. Bart, dankjewel. Uh, gaan ze door met uh, de organisatie. En natuurlijk volgend jaar dan, uh, we blijven je volgen. En volgend jaar dan uh, spreken we elkaar vast weer om te kijken naar uh, Kika 2020 en 9. Nou, ja, super. Dank je wel. Dank je wel en uh, alvast een fijn weekend, hè? Oké, okay, hetzelfde. doei! Bye.